Hey, lieve Roosje. Ach, lieve schat, ik vernam onlangs van Christa dat je wellicht niet meer lang onder ons zult zijn. En ik zeg wellicht, want ik bid dat God voor een wonder zorgt, zodat jij nog wat langer bij ons mag zijn. Hoe tof zou dat zijn? Blijf toch nog even bij ons, lieve mooie Roos. Weten dat je binnenkort niet meer onder ons bent, maakt me broos, verdrietig. Je mooie lach en enthousiasme hier straks niet meer te zien. Ik ging voor jou op zoek naar een mooi lied en ik ontdekte het lied Leef met volle teugen, gezongen door Albert en Kinga Baan. Leef met volle teugen, durf te leven met de dag. Gelin elke morgen, er is iets moois dat ook niet waar. Singabaan leed zelf een borstkanker. Albert zingt voor haar. Ik voel me plom verloren en verlegen, dat ik sterk ben en gezond. Want jij bent ziek en ik begrijp het niet. Ik zou willen dat je hier nog blijven kon. En zo voel ik het ook. Dank je wel, Roos, voor je prachtige zijn. Het was afgelopen zomer super tof om jou te ontmoeten bij Christa in de tuin. Een prachtige roos met haar geliefde Edwin. Er was meteen een klik. Je bent een vrouw met een aangename warme stem. Positief, puur, lief, oprecht. Hartelijk met een glinstering in haar ogen. Ik ben zo dankbaar je te mogen kennen. En herinner me aan ons verrijkende gesprek. Met ons vieren in de zon. Jij, ik, Edwin en Christa. Hadden we het over geloof, meditaties yoga, Boeddha, Jezus en de Heilige Geest. Het was tof om zo'n gesprek te mogen delen over spiritualiteit, wat er is, maar wat we niet kunnen zien. Het was ook leuk om jou te zien stralen bij het inrichten van Christaartuin, dat je er zo trots op was die tuin omgetoverd te hebben tot een sprookje. Met de kleurige lichtjes, lampionnetjes, discolichten en blacklights. Ja, ik ben het wel, hè, Roosje? Ah, nee. Hallo. Dit is, uh, ja, dit is een feestje dat ik zei en uh, ja, mijn nee En iedereen is een handje in meegestoken. En dan ik heb ook En het en is voilà. supertof. Het is supermooi geworden. Ja. Vind, een tuin omgetoverd tot een klein sprookje. Dus uh, voilà, en dan zal ik het zien aan het filmen. Heel mooi voilà. gedecoreerd. Ja, fantastisch. Ik genoot ervan jou die avond ook te zien schitteren in jouw prachtige, goudkleurige jurk. Dat doet me wat denken aan Gods Koninkrijk. Want voor God zijn we kostbaar, goud waard en mogen we schitteren. Zo mag ook jij blijven schitteren. Hier op aarde is het immer slechts een voorproefje. We zijn hier om te oefenen en om te leren. Ja, Dit is, is, is een oefenronde. Hier mogen we nog foutjes maken. Hè. Seks moeten we straks spelen. Hè. In de Bijbel staat immers dat wanneer we Jezus aannemen, na ons leven hier een eeuwig leven in Gods Koninkrijk mogen ontvangen. Daar zouden we een nieuw lichaam krijgen, een gezond lichaam, jonger en zonder pijn. Ook krijgen we daar een nieuwe naam. En toch zouden we elkaar herkennen bij een weerzien. Hoe bijzonder is dat? Vind je niet? Er staat bijvoorbeeld in Openbaring 2:17: Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven. En ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. Dus ook jij zal daar een nieuwe naam krijgen. Nog mooier dan de huidige ros. Afscheid nemen, dat vind ik echt niet leuk. Dus vandaar, Ros, wordt het een. Tot weerzien, zullen we daaraan vasthouden? Dat wanneer we elkaar daarboven ooit tegenkomen, elkaar een dikke knuffel geven. Want daarboven, in het eeuwige leven, daar is enkel rust en vrede, muziek en vreugde, geen pijn, geen verdriet en geen haast. Terwijl wij hier een traantje wegpinken van gemis, wacht jij daar gerust. Lieve Roos, geniet nog van met volle teugen van elke dag die je hier rest, samen met je geliefde Edwin. Naast het lied Geniet met volle teugen, deel ik ook graag nog het lied Vandaag door Kinga Baan, waarin zij zingt Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil. Ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag... Hier is alles wat je hebt. Morgen komt later en gisteren is alweer weg. Dit is vandaag met zijn vreugde en zijn pijn. En je hoeft maar één ding te doen. Dat is er. Zijn. Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passend uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag, het is alles wat je hebt, morgen komt later. Dit is vandaag met zijn vreugde en zijn pijn. En je hoeft maar één ding te doen. Dat is er zijn. Lieve schat, ik wil je nog zeggen, ik zie je super graag. Ik hou van je en je bent ontzettend kostbaar. Blijf schitteren, waar je ook bent, waar je ook heen gaat. Ik stuur je een dikke kus en een warme knuffel, en een tot weerzien. Dag, tot ziens.